Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de Olympische Winterspelen heeft Irene Schouten goud gewonnen op de 3000 meter. De schaatsster uit Andijk sleepte daarmee ook de eerste Nederlandse medaille binnen in Peking. Zilver ging naar de Italiaanse Francesca Lolo Brigida. En het brons was voor Isabel Weideman uit Canada. De titelverdedigster Carlijn Achterreekte moest genoegen nemen met de zevende plaats. Reddingswerkers in Marokko die bij het vijfjarige jongetje proberen te komen... dat al dagen vast zit in een put, zijn op een rotsblok gestuit. En dat maakt het nog moeilijker om de laatste meters verder te graven naar de jongen toe. Het jongetje viel dinsdag in de put en zit sindsdien vast op een diepte van 35 meter. Hij krijgt via een slang water en zuurstof, maar is erg verzwakt. De reddingswerkers konden hem via de smalle schacht waarin hij klem zit niet bereiken. En daarom is er parallel aan de put een tunnel gegraven. De drie Nederlanders die om het leven zijn gekomen bij een vliegtuigongeluk in Peru zijn 18, 19 en 30 jaar. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken komen ze uit de regio van de Veluwe in Utrecht. Media melden dat het toestel gisteren kort na vertrek neerstortte. De toeristen wilden de wereldberoemde Nazca-lijnen bekijken. Figuren die vanuit de lucht het best te zien zijn. Naast de drie Nederlanders kwamen ook twee andere toeristen en de twee piloten om het leven. De politie heeft vanochtend zeker 15 activisten aangehouden bij het Sterrenbos, naast de fabriek van VDL Netcar in Born. Volgens de organisatie achter het protest lukte het zes activisten langs de bewaking van het bos te komen en in bomen te klimmen. Sinds vorige week vrijdag bezetten demonstranten het Sterrenbos. Ze willen voorkomen dat zeven hectare bos wordt gekapt voor uitbreiding van de autofabriek. Het weer, geregeld zon en het is droog. In de middag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. En vanavond gaat het regenen. Het wordt 6 tot 8 graden. Morgen bewolkt veel regen bij ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam... heeft een kleine 10 minuten oponthoud... tussen zaanstad -Assen Delft en knooppunt zaandam Het komt door een vrachtwagen met pech...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, Op TV radio en internet. ZFM. Met nu. Oud Zandvoort. En uh, we gaan meteen uh, in het nieuwe uur starten. Welkom. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. We zitten nu rechtstreeks in de uitzending. Een live uitzending.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 ik kwam ik toch op een gegeven moment in het eerste. Onder andere met Jantje een Hele bekende voetballer geweest. Wat nee, speelde maar... je? Was je voor? Rechtsbuiten. Achter... rechtsbuiten. Je kon hard lopen? Ik kon hard lopen, ja. ja. Een goede voorzetten geven. Eh, enorm. Een Sjaki Zwart. Ja, dat voorzitter geven en lekker eh, eh, coaches maken. Maar eh, als ik zie momenteel, zoals de jeugd, trainingen krijgt. Dat was in onze tijd niet joh. Wij moesten het gewoon hebben van, de, van, van het straatvoetbal. Daar ja. moesten we het van hebben.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 Nou, het is namelijk zo dat uh, in uh, 1953 uh, word ik aangenomen en goed getest uh, voor het CIOS. En dat was fantastisch. Je weet het gebouw staat er nog steeds. Het is geen CIOS meer, maar Duinlis staat er nog steeds. En uh, het was een internaat.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 Ja, het was een klein kereltje, razend vlug. Ze noemden hem vroeger bij HBS in de Haag duikelaartje Want hij kon al goed valbreken. Dus, uh, en uh, in het tweede jaar was het zo dat uh, Naula, had eigenlijk geen leerlingen voor uh, het judo onderdeel. Het was jujitsu en judo uh, specialisatie En diverse jongens, uh, zoals uh, Aad van Heuvel, bekend van uh, de televisie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 Boulevard, okay. meteen bij de rotonde. Ja. Bij de rotonde rechts. Die ligt er nog steeds. Ja, die ja. ligt er nog steeds. Dat was uh, een heel bekend en beroemd uh, tentenkamp. Dus Toen zei hij, ja, ik vind het wel goed. Hij zei, maar ik zoek een uh, beheerder. Nou, zei ik Koning, die zit er naast je. Hij zei, bar, zei hij. Hij zei, Willem, zou je dat kunnen? Ik zei, nou, ik heb er toevallig nog een opleiding in gehad. Via het Sios. En uh, nou ja, zo kwam ik uh, dus in een uh, partijbaan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 Voor die troepers wiebel bloeit, om die Duitse mark in onseren hengschen huut. Alle Nina's, kabouters, de fabeltjes brand. Moeder wat een vader, Holland, maar ik ga jullie missen. Moeder wat een vader, man. En dat was Doris met het nummer Holland. Ja, lekkere muziek.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 Hier opeens alles bewegen. Je verandert onmiddellijk. We gaan even luisteren. Kille, kille, hof, sa, sa. op het carnaval geen centje pijn. Kun je nog volop in de olie zijn? Waar je voor de long gefrist. Het Arabier is er weer best. Wak de zorgen naast je neer. Dat we zien, we, zien, we, zien, we, zien we. Morgen dan wel weer. Koeweit, hey. koeweit, koeweit. Koe kille, kille, koeweit. Kille, kille, kille op sasa. Koeweit, koeweit, koeweit. Kille, kille, kille, kille, kille, kille, hopsa, sa Koe, koe, koe, koe, kille, kille, kille, kille, kille, kille, hopsa, sa Koe, koe, koe, koe, kille, kille, koe, kille, kille, kille, kille, Op het carnaval, is een drie Barst een mens van ieder sheep Hoezo shake, ook shake, De Trills komt toch nooit op de boom als stijgen prijzen, al maar meer dat we zienen we, zienen we, zienen we, zienen we morgen dan wel weer. Hey, kouwet, kouwet, kouwet, kille, kille, kouwet, kille, kille, kille, hopssassa. Kouwet, kouwet, kouwet, kille, kille, kouwet, kille, kille, kille, hopssassa. Kouwet, kouwet, kouwet, kille, kille, kouwet, kille, kille, hopssassa.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 Is dat pokissie speel maar verder, als maar verder. Hopie tonkie, pianissie op je zin is dat want we gaan nog niet naar huis. Je hebt zo van die kroegen waar muziek kan te morgens vroeg al is er niemand in de zaak.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 maar we gaan nog niet naar huis. Ja, daar speelt Toetsen een aardig muzikantje. Hij speelt de sterren naar beneden voor een slokje drank. Een hele nacht is moe. Maar hij doet het met genoegen. bonkie donkie voor een jonkie. Nee, geen dank. Maar in de dolle olie van dat koekje op de hoek, kun je doorgaan tot het einde voor een slokje per verzoek. Okie, okie, pianistie, op je zin is een maar weg. Als het begeven. dan ziet hij geen verschil meer tussen zwart en wit. Wij wensen hem dat rusten, ja, ja. want hij zal wel niets meer lusten. Ja, ja. Maar het is toch wel een jongen waar veel pit in zit. Maar in de dolle olie van dat kruikje op de hoek kun je doorgaan tot het einde, maar ook eens valt daar het doek. Dat was uh, Nico Haak en de paniekzaaiers met Honky Tonky Pianisi. En, ja, ik hoorde uh, dat. Echt een carnavalsnummer, dat heb ik begrepen van, uh, van meneer Buchel. Uh, dat is weer een tijdje geleden, hoor. Ja. ja, Nico Haak is ook in Duitsergras geweest. heeft daar ook op getreden. Heb je zijn handtekening? Nee, oh. is niet nodig. Heeft mijn handtekening ook niet. <laughs> <laughs> en u hoort het luisteraars. We zijn in gesprek met Willem Eh.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 En uh, nou ja, in mijn uh, oude sportschool, wat nu KennemU is, daar wordt ook uh, druk gebruik gemaakt dus van het uh, jeugdjuderonderwijs. En uh, het jeugdjuderonderwijs dat is uh, fantastisch natuurlijk, ook uh, ten aanzien van, van de vorming van het kind. Uh, leren van beheersing en acceptatie en beleefdheidsvormen. En uh, dat is heel belangrijk voor de jeugd, vind Weet je ik. structuur ook aanbrengen. Sport is daar belangrijk in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 Er is een uh, besloten destijds, toen ik uh, de 7e uh, ontving. om een Wim Buzel toernooi te organiseren in Beverwijk. Van Beverwijk? Jaarlijks. Ja, dat is... Jaarlijks. En uh, dat komt er ook omdat ik al die jaren